Bij de finish van de komende etappes van de Ronde van Frankrijk mag geen publiek aanwezig zijn. Organisator ASO heeft dat besloten omdat de tourcaravaan komend weekend door gebieden rijdt die van de Franse regering code rood hebben gekregen. Vanwege het grote aantal coronabesmettingen. De supporters mogen langs het parcours de renners waarschijnlijk wel aanmoedigen. Alleen de finishzone en het gebied rond de start worden afgesloten.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 De politie heeft in de regio Amsterdam een drugsbende opgerold. Vier mensen zijn opgepakt in de leeftijd van 25 tot 46 jaar. De recherche hield de groep al een tijdje in de gaten. Gistermiddag zijn invallen gedaan in onder meer Amsterdam uit Hoorn en een badplaats in Spanje. En daarbij zijn grote hoeveelheden softdrugs, vuurwapens en een paar honderdduizend euro in beslag genomen. Het weer: plaatselijk wat nevel of mist. Minimaal land in maart rond 8 graden. zee wat minder fris. Overdag eerst flink wat zon. In het westen- en noorden: wolkenvelden met later mogelijk wat regen. En met een stevige zuidwestelijke wind: wordt het 19 tot 22 graden. Na vandaag: droog met steeds meer zon en flink oplopende temperaturen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon zee, Zandvoort en zomerhit. <agrupEE2> Dit is de zomer van ZFM met, met. nu de nacht. Testing, testing. Uh, uh, good evening, ladies and gentlemen, boys and girls.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 Later bitches. <laughs> Crown. Be watching and learning cause I show you how Looking at me like you want my man Chasing our demons Ding dang dong et la jolie cloche ding dang dong mais boum quand notre cœur fait boum tout a de bruit boum et c'est l'amour qui s'éveille hey hey boum quand notre cœur fait boum tout a de bruit boum et c'est l'amour qui s'éveille boum il chante notre hymne bleu Ich Enkel haben kann, ich zieh lieber um die Häuser und denk nicht mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben. Hallo, wie geht's? Kommst du vorbei? Ich muss mein Schwein und besiegen, ich kann den letzten Zug noch kriegen, um in der Früh bei dir zu sein, Häuser die Bolte. Schläfst du mir nachts um vier Holzer die Polsa, stand ich vor deiner Tür und was ich gewollt hab war gar nicht mal so viel. Doch Holzer die Polsa, blieb ich für immer hier. Oh -oh -oh -oh. had a brilliant idea. I'm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 is Stop till in day breaks night She drove